Verder riep Obama premier Netanyahu van Israël in een gesprek op tot een snel eind aan het conflict, maar benadrukte het recht van Israël zich te verdedigen. In Frankrijk hebben meer dan honderdduizend mensen gedemonstreerd tegen het homohuwelijk. Onder meer in Parijs, Lyon en Marseille liepen Fransen mee in een mars die was georganiseerd door katholieke groeperingen. Aanleiding voor de demonstratie is een wetsvoorstel dat het homohuwelijk en adoptie door homostellen mogelijk maakt.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 Dan het weer vanavond vanuit het westenregen. Morgen begint bewolkt, dan juist in het oostenregen. Maar smiddags breekt de zon door. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. Met nu de Nightwalk. en hetzelfde. Zaterdagavond het avond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 Met Mario Zandvoort, zaterdagavond op ZCFN. Een Goedenavond, welkom bij de Nightwalk, Een wandeling over het strand, door de duinen in het centrum van Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En als opening hoor je Carminers. Tezamen met Nio met Turnaround. Die de zaterdag gaat van 9 tot middernacht. Het beste van Dance and Army. In het eerste uurtje, in het tweede en derde uurtje hebben van DJ Mouse met zijn global house vibe. Zometeen nieuwe muziek van Ali Merse. Fusing flow rider. What is die, Samson, Tezamen met Will, I Am. Better than yesterday. Today is better than yesterday. of the drama, yeah. Nightwalk, het was Allie Mercer samen met Flowrider Rider en met Troublemaker. En daarvoor hoor je City Samsung met Will I am it better than yesterday? Ik heb nog een beetje leuk shownieuws voor je. Hoewel we Justin Bieber en Miley Cyrus zelf eigenlijk nooit samen treffen, kunnen hun moeders wel heel goed met op elkaar opschieten. De twee schelen een tiental jaren in leeftijd, maar delen dezelfde hobby. Wat de meeste vrouwen hebben: shoppen. En uh, van de week uh, waren ze in een downtown Calabas samen lekker aan het shoppen. Steve hebben Nightwalk. Straks heb ik nog nieuws over uh, Pamela Anderson. Die doet hier uh, ja, iets anders als ze uh, huppelen in een pak, Ook nog straks een party update, maar eerst muziek van uh, Amelia Lily, met You Bring Me Joy, naar de volgende plaats van Rihanna, met Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. I can burn. Girl on Fire, daarvoor Amelia Lilly met You Bring Me Joy. En ook nog Rihanna, haar laatste scheen in Diamonds. The Nightwalk, een wandeling over het strand... door de duinen in het centrum van Zandvoort. Dus gaan we eens even kijken of nog wel leuke feestjes zijn. Maar eerst nog even muziek. We hadden het dit over uh, Ma Bieber en Ma Cyrus... die samen op uh, stap zijn, oftewel aan het shoppen zijn. Nou, zo lieve Justin Bieber... die heeft een nieuwe plaat gemaakt samen met Nicki Minaj... Beauty and the Beast. Alleen ik vraag me af, wie is de beauty en wie is de beast? Wat hem? Zie ZFM, <laughs> ZFM Zandvoort, The Nightwalk... Justin Bieber, nu op de radio. Money, money, money, money, money, money, just stay money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, the leaner <laughs> 다음 vol muziek van Adele, romantiek op de radio... terwijl de film James Bond... de themesongen van Adele met Skyfall... en daarvoor nog Justin Bieber en Nicki Minaj... met Beauty and the Beast. TVM Zandvoort, de Nightwalk, een wandeling over het strand door de duinen in het centrum van Zandvoort. Het is even tijd voor de Party Update voor vandaag... zaterdag 17 november 2012. Party Update. Sinterklaas, hè? die is vandaag uh, binnengekomen in het land... maar uh, daar gaan we het niet over hebben. De Party Update vanavond, zoals altijd beginnen... we met Escape in Amsterdam. En vanavond Brainwash, zoals iedere zaterdagavond... pas thema op de zaterdag met uh, onze eigen Zandvoortse Remondo, Hij doet het vandaag met Mark J.R., Jetro Gulan. MC Prime, Sexy Mr. Ass on Sex en uh, de licht-DJ is Juri. Vanavond dus in Escape Amsterdam, Brainwash, de deur gaan open en tot 5 uur mag je helemaal uit je dak gaan. Brainwash dus in Escape en vanavond The Place to Be, The Little Buddha. En we hebben vanavond Addiction met uh, Tony Chacha, Brian Jandro en Santos, E-Sonic, Le Blas, Kid D, Kimberly Ramirez en Gijs Siriga. Schiriga. hoe het ook luistert. Vanavond dus in Little Buddha. Het duurt gewoon over om 11 uur. En tot 4 uur mag je blijven. Het feestje addicted. En vanavond iets wat je eigenlijk. Uh, ja, waarschijnlijk ben je te laat om nog binnen te komen. Maar uh, ja, je bent ook te laat. Het is uitkomt. Maar vanavond hebben we in de Melkweg. Tot vanavond 11 uur. Netsky Live. En natuurlijk met uh, Netsky. vanavond in de Melkweg duurt tot 11 uur. Dus uh, ja, is uitverkocht. Dus Maar Misschien leuk dat je het even wilde weten. Wat er in ieder geval allemaal gaande is in Amsterdam en in de regio. Maar dat we het toch over de Melkweg hebben. Nadat de Netsky vertrokken is, begint het feestje om. Uh, ja, pak een beetje. Uh, 5 minuten voor 12. Mooi. Het feestje Encore, zoals iedere zaterdag in de Melkweg. Met de uh, Westfriend Prime en Drypa. En host is Mr. Simpson. Vanavond dus in de Melkweg. Van um, 5 voor 12. Het feestje Encore. En vanavond in pakhuis Willemina. Vanaf 10 uur tot 3 uur in de ochtend. Beats MBO met Keer uh, Vos. Vanavond dus in uh, pakhuis Willemina. Dat zit op de Famecam. Daar erg. En hou je van Urban and Electric. Dan moet je vanavond zijn in de barma. Asian Matters dus. En uh, wie de DJ zijn. Ik heb geen idee. Dat stukje is uh, bij de Flyer verdwenen. Die ik dan hier uh, de mail krijg. Dus. Uh, als je nu gewoon een Urban en een Electric houdt, dan moet je gewoon naar de Parma gaan. De deur gaan open om 11 uur en het duurt tot 4 uur in de ochtend. Het feestje Asian Madness. En voor een van de grotere feestjes moet je vanavond zijn in de Sand in Amsterdam. Is allemaal al begonnen en het duurt tot 5 uur. Het feestje Full Moon met onder andere Roog, Pato Gonzalez, Peter Woods, Eric E, Spider, Remy Katana, Ruben Vatilus En dan Velmi. vanavond dus in de Sand in Amsterdam. Het feestje Full Moon. Het is al begonnen en het duurt tot 5 uur in de ochtend. En de intrek is 54,5 euro. Cent aan te deur, ook met David. En vanavond in de lichtfabriek in haarlem hebben grenzenloods met de uh, Freddy pool, Kerk, Jordi, Timas, Jeroen, Verdi, Balance, Ramos en Arti. Begint dan om 10 uur tot 4 uur in de ochtend in de lichtfabriek vanavond grenzenloods. En als je dan toch in haarlem bent, dan dus ook even langs het patronaat loopt, dan hebben we vanavond de Novus Dope episode Gold met onder andere Lucian Ford, Schizophrenic, Tony Jr. en nog veel meer vanavond dus in patronaat vanaf 11 uur tot 4 uur in de ochtend het feestje Novus Dope episode Gold. En ook iedere zaterdag. Vanavond kan je lekker uit je dag gaan in de stalker. In de kromme helleboogsteeg met een feestje barcode. Dat is met de Gorilla Speakers, Dirtcaps en kleine dondersteen. En in de uh, area 2, oh shit, with oh shit, DJ Team en Merkum. Vanavond dus vanaf 11 uur tot 5 uur in de ochtend. En de intra is 8 euro, dus voor de prijs hoef je niet te laten. Oh, is dus trouwens de volgende kant 10 euro betaal je aan de deur. Maar dat is ook te doen natuurlijk, hè. Team Zandvoort, de Nightwalk. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Dan gaan we nog even kijken wat er hier te doen is in Zandvoort. Natuurlijk uh, hier aan de overkant club. Exposure. En vanavond wat YOLO, You Only Live Once. En een line heb ik dit keer ook niet gekregen. Dus je moet gewoon gaan kijken. In Club Exposure in de Koningsstraat hier aan de overkant. De deuren gaan open om op 11 uur. En tot 5 uur kun je helemaal uit je dak gaan. Dat is het feestje in Club Exposure. YOLO, You Only Live Once. En tot zover de party update voor deze zaterdag 17 november 2012. Door met muziek zometeen. Stacy Kid met random Fang Maar is Slabux. Versus Diva Joes met Carmona. Door het lijn hier op CFM in the Night One. Nieuwe muziek met Random Funk. En daarvoor La Bukest versus Diva Jones met Carmona. Steve M. Zandvoort, de Nightwalk. Straks, DJ al twee uur lang met de Global House-vibes. Ik vertel die over Pamela Anderson. Normaal gesproken zien we haar op het strand ronddartelen in een sexy badpak. Maar nu de temperaturen dalen, heeft ook Pamela Anderson zich dikker ingepakt. Haar nieuwe project, maar op ook Schaatsen. blondie. doet mee aan de Britse versie van Dancing on Ice. En ze is al druk aan het trainen. Steve M. Zandvoort, muziek, tot aan het nieuws, weer en verkeer. Rita Ora, Al City, maar nu is... George Montia, Nieuw Muziek, Zulo Chant. Ik zeg tot zometeen na de break.